Een uur. Jobboot met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben zo'n 20 ton voedsel gedropt boven Deir al-Zor. De stad in het oosten van Syrië wordt al ruim twee jaar belegerd door IS. Zo'n 200.000 mensen hebben dringend behoefte aan noodhulp. En in februari was er ook een voedseldropping, maar die mislukte door het onverwacht slechte weer. Nu ging het wel goed en kregen de inwoners pakketten met levensmiddelen als rijst, linzen en olie. Nederland heeft 2 miljoen euro bijgedragen aan de noodhulp. Minister Ploemen is blij dat de hulpactie geslaagd is. In de Tweede Kamer is er een meerderheid voor het houden van een parlementaire mini-enquête naar belastingconstructies die via Nederland lopen. SP, GroenLinks en PvdA hebben hiertoe het initiatief genomen. D66, ChristenUnie en enkele kleine partijen steunen het voorstel. De partijen willen de mini-enquête naar aanleiding van de onthullingen in de Panama Papers. Ze willen weten in hoeverre het Nederlandse belastingklimaat wordt misbruikt. Griekenland heeft zware kritiek op het harde optreden van Macedonië... tegen de zo'n 500 vluchtelingen... die vanmorgen probeerden de grensblokkade te doorbreken. De troepen zetten traangas, rubberkogels en een waterkanon in... om dat te voorkomen. Volgens Artsen zonder Grenzen hadden 200 vluchtelingen ademhalingsproblemen door het gebruik van het traangas. Zo'n 100 mensen liepen snijwonden en blauwe plekken op. Volgens Griekse media zijn de vluchtelingen in het kamp bij Idomeni opgeroepen vanmorgen samen te komen om een doorgang naar Macedonië te forceren om zo verder naar Europa te reizen. Zanger en liedjeschrijver Jan Rot heeft de Annie M.G. Schmidprijs prijs gewonnen. Zijn nummer 'Stel dat het zou kunnen' werd bekroond tot beste theaterlied van 2015. De Annie M.G. Schmidprijs prijs werd in 1991 in het leven geroepen door de Stichting Buma Cultuur en het Amsterdams Kleinkunstfestival. De prijs bestaat uit een bronzen borstbeeld van de schrijfster en een geldbedrag van 3500 euro. Het weer opklaringen en vrijwel overal droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 5 tot 7 graden. Ook mooi gezonnig en droog. In het zuiden wordt het zo'n 20 graden. Op de Wadden 15. In de middag in het zuiden meer bewolking. In de avond toenemende kans op een onweersbui. Vanaf dinsdag wisselvalliger met maxima tussen 13 en 15 graden. Dit was. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM.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 Weer twee nieuwe werkjes aan elk, uh, aan elk begin van elk uur. We beginnen met Mark Holland. Geen Nederlander, maar uh, ja, ik weet eigenlijk niet precies waar hij vandaan komt. Amerika denk ik. En zijn nieuwe cd Dream Walker. Ga er dus lekker voor zitten en ontspan je bij peacefulradio.eu.